is alweer zo'n plaat dat je gewoon uh, een beetje vrolijk van wordt. Het is alleen heel moeilijk het te achter met met je mond vol met chips. Uh, Marcel, opbouwend als altijd dat je daar zit te zijn. Uh, wat heb jij in het tweede uur te melden? Dat ik dit een goede plaat vind, maar ik dat dan toch liever het origineel hoor. Dit is dan volgens mij de de de de Eric Knapper. Volgens mij het. vroeg ik aan je wat je in het tweede uur hebt te melden. Nou, bij deze en uh, ja nog een hoop meer, maar dat gaan je nu zo dat ook even gaan. Fijn. Ron ja uh, de feestjes de feestjes de feestjes de feestjes en uh, roken in de horeca wel ja. of niet ja we gaan even iemand bellen uit de horeca en leon brower we proberen nog steeds iemand van Rus... Uh... oh ja. ja jij probeert uh, tricia te pakken te krijgen ja, dat wil zeggen aan de telefoon even een ja, silent treatment heel gek ja ah. zoals dit eigenlijk een beetje dus uh, we moeten iemand van Rush aan de telefoon zien te krijgen ja. en ze heet tricia weet je hoe ze draait ja. je ja <laughs> afkondig deze plaat want het is een plaatje wat gezocht gaat worden. Jinx Brasila. En dat is in een in een uh, remix shuffle ding van Gregor Salto en DJ Ma. En die laatste is vast langer, alleen toen hield de ink gewoon op. Dat kan je wel eens hebben. Hè. Sorry, oh we gingen het over roken hebben. Ja, oh een flauw intro. Als het goed is heb ik dan nu Bas aan de telefoon. Ja, hey Bas. Wat zijn er met je achternaam? Solaris? Solaris, zoals het waar is. Ja, kijk, ik moet even uitleggen. Bij deze show gaat er altijd best veel Rosé doorheen. Dus vandaar dat we af en toe even scherp moeten zien te blijven. Bas, niemand die de naam Bas iets zegt. Maar als ik dan zeg van die ene witte tent op de hoek bij de Pannenkoekstraat. Dan moet iedereen dat weten. De, ja, Soho, -bar de Soho Bar. Even voordat ja, we gaan klopt. praten over uh, een roken of niet roken in je tent... en wat het voor een horticanden voor gevolgen heeft. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen dat je zo'n klein wit tentje... verleden jaar heb jij gewoon uh, de, de Bar.nl uh, Award gewonnen. Uh, voor, ja, en dat was met name voor de inlichting van jouw zaak, hè? Ja inderdaad, het was voor de inrichting van mijn zaak, dus uh, dat was op zich heel leuk. Ik, uh, ik heb zelf zeg maar die, die zaak van het verhaal uh, gezet voor me gegeven. Ik heb er best zo lang over gedaan, omdat ik, uh, ik wilde echt een eigen identiteit aan de zaak geven. Ja, en op een gegeven moment uh, heb ik de deur geopend, het uh, kwam een beetje kon pijn in mijn hart. Dat ik dacht van mezelf van oké, okay, gaat iedereen dat mooi vinden wat, wat ik heb gedaan, omdat het is een heel persoonlijk is, uh, iets. is en uiteindelijk kwamen er allemaal bladen langs en uh, die wilden me ook nomineren. Op een gegeven uh, ja, moment heb ik over gezegd en uh, het is allemaal heel snel gaan daarna. En uh, ja, ik vond alle bladen tv uh, voordat ik wist wat ik uh, de prijs vond in Amsterdam. Uh, uh, waar ook nog drie grote spelers in Amsterdam meededen. Ja. En uh, ja, waanzinnig. Rotterdam Trots. Nou, naast mij zitten collega Marcel Wijnstekens en collega Ron Stuts en collega Leon en die hebben allemaal vragen aan jou over roken in de zaak. Oké, okay, kom maar op. Ook jij zelf. Nee, ik ben nee, ik rook zelf in principe. Ik ben in feite gewoon een, een meedroker. <laughs> in die zin, en dat ik wel spreken zeker haal als het uh, s'avonds gezellig is in de zaak, dan neem ik lekker peuken of na het eten wel eens, maar ik koop geen sigaret en thuis rook ik ook niet. Denk jij dat het gevolg heeft voor jouw onderneming als, die, uh, als het rookverbod uh, van kracht gaat? Uh, gevolg? Ja, ik weet niet. Kijk, ik kom naar Stockholm en op dit geval januari ben ik daar naartoe geweest. En daar mag ik dus ook niet roken. Dus als het echt unaniem, ja, als niemand mag roken in feite, dan, ja, dan, dan heb je ook geen keus. En dan zal het ook geen gevolgen zijn. Denk ik. Ja. Maar, maar jij geeft zelf eigenlijk al aan van ik, ik ben eigenlijk een gezelligheidsroker. Ja, absoluut. En dat houdt dan ineens op. Uh, ben je dan nou niet bang dat de gezelligheid ook ineens een stuk minder wordt? Ja, nee, ik, zeg, ik, zeg, ik, ik, ben, ik ben een voor- en tegenstander van het uh, rookgebod. Uh, ik, ik ben een tegenstander van, ik denk mezelf, oké, okay, het is ook een feit, dat als je s'avonds uitgaat, je komt thuis en uh, je kleren stinken in, een rook of wat dan ook. Maar ja, een, een tegenstander uh, van het rookgebod sowieso, dat, dat je, je wordt zo bemoedigd, je, je gaat naar de kroeg, je bent met je vrienden, je, je neemt een peukje uh, ja, dat hoort er allemaal bij uh, ja wat is wat is het volgende hè? dat dat de muziek misschien wat zachter moet omdat mensen last van oren krijgen of het is uh, lief op uh, je bent handen, het er niet mee eens moet. je bent er niet mee eens duidelijk nee, in, in principe laat ik het zo zeggen in principe uh, hoeft het mij niet uh, het is een vrije keuze om naar je zaak te gaan en uh, het, het is niet iets van van vandaag of gisteren het, het is altijd zo geweest en het is het, het het is een stukje gezelligheid natuurlijk He, heb je het idee dat jouw personeel uh, wel eens hinder ondervindt van rook in de zaak nee. Nee, nee, nee, ik heb. Kijk, nee, sowieso niet. Ik wil ook zeggen, ik vind dat ook wel het allerzwakste argument. Als ik als uitga, dan heb je natuurlijk ook heel veel mensen die, eh, die, die, die, die rondlopen met uh, die. Er wordt natuurlijk als mensen wel eens zo irritant tegen die, die jongens die er keihard werken. En uh, ze, ze werken hard onder uh, harde muziek, uh, te zware omstandigheden. En ik kan toch niet eind van de avond zijn dat we roken, zeg maar, het argument is dat ze niet leuk vinden. Ik, Even ik, uh, op. inhakend uh, op deze discussie uh, schrik ik daar ineens wakker, omdat ik nog weet dat er in. In Ierland uh, waren ze een paar jaar geleden gestopt met roken. En uh, daar bleek gewoon dat het uh, iets van 6.000 horecazaken in het land de kop heeft gekost. En toen na verloop van tijd viel het eigenlijk allemaal weer mee. Zijn de tentjes gebou gebouwd buiten iedere zaak. En daar staan die mensen eigenlijk gewoon even te roken voor zover het mogelijk is. Ga jij een tentje bouwen buiten de zaak? Nee, nou, ik heb natuurlijk wel, zoals in de zomer heb ik daar zo helemaal geen probleem. en dat ik nee. kans terras heb. En de winter daarentegen, ja, daar zou je voor iets kunnen maken. Ja. Nee, ik weet niet dat ik iets ga doen. Ik uh, Laat ik het zo zeggen. Als het overal gebeurt, dan, uh, ja, mensen passen zich heel snel aan. Want mensen zijn sowieso uh, gewoonte dieren of aanpassingsdieren. En dan, ja, dan zou je meer de situatie krijgen als stuk voor de deur er roken. En als ik merk met mijn klanten, van, nou ja, ik heb liever dat daar even een omheining voor komt of iets. Ja, dan dan, dan ik me daar voor. Dan doe ik dat wel. Maar die ik niet zo zelf uit mezelf dat ik daar een apart hokje voor maken. Oké, okay, nee, uh, Bas, uh, ontzettend bedankt en ik hoop dat je een hele mooie zomer krijgt. Want dat terras bij jullie voor de deur is echt fantastisch. Oké, okay, nee, zijn dus hebben van harte welkom. Ja, je nou, gaan we doen. Dankjewel, man. Oké, okay, tot yes. <laughs> uh, Dat was dus uh, Bart, uh, Bas uh, van uh, Soho en uh, die had het volgende te zeggen over stoppen met roken. Yes! Wrong. Dank alle luisteraars voor het luisteren naar dit programma. En je kan mailen. Dans, d a -n s at uh, En tegenover mij zit ook onze website specialist. En die heeft gezegd dat we over twee weken zijn we ook uh, bereikbaar uh, op internet. Uh, en dat adres is www.toestandindedans.nl Uit oh, mijn hoofd, gewoon moet niet gek worden. We gaan nog even bellen, zo wordt Frank Rolaert. Die gaat uh, zijn laatste Mets on Sunday presenteren binnenkort. En we hebben ook nog uh, Ted Langebach en hij zit op een van de eiland. In paniek noemen ze zo'n plaat Haag. Ik zat het even omdraaien. In Den Haag noemen ze zo'n plaat paniek. Als je door de stad rijdt in Rotterdam, en dat gebeurt nog wel eens, dan zie je overal van die borden staan mooi. Dan denk ik, niemand kan die spellen, want dat schrijf je toch met twee o's, maar dat is dan met drie o's. En je ziet overal van die zwart-wit borden staan mets. En de gast die daarvoor verantwoordelijk is, heb ik aan de telefoon en hij heet Frank Rolaert. En hij zit fucking hel in Ibiza. En wij zitten hier midden in de regen. Ja Ronald, goeie avond. Hoe is het weer bij jou? Uh, het maakt een klein beetje, maar het was vandaag weer een heerlijk zonnig. Dus uh, helemaal goed. Ben ik Jaloers? Ja, ik ben Jaloers. Ik ga je even aan een massa Wijnstekens geven, want die gaat je even villen. Mooi is trouwens twee, over twee hier. Oh, dat is duidelijk. Maar ik moet villen? Oké, okay, nou dan ga ik nu vullen. Nou, uh, Frank, je geeft nu sinds een jaar of zeven met San Sande organiseren in de stad en nou nou zit hier ronald donderdijk tegenover mij en laat hij nou net 7,5 jaar geleden zijn begonnen met clipso tunes dat is precies hetzelfde heb jij ben, ben, heb jij met een knipoog naar hè, de de, de weile clipso bioscoop gekeken en daar feestjes van uh, gegeven nou ja ja. Of heb je het allemaal zelf verzonnen wij we waren wat we deden was altijd op zondag hadden we disco dinner ja en dat deden we toen met de Disney's en pin in die tijd en uh, toen had ik al het idee, dat ik ook met privet en met eten erbij. Toen had ik al het idee om dat ook een beetje naar de house toe te trekken. Toen is wel uh, eerder uh, de geesten begonnen. Heel succesvol. Ja. wij zijn eigenlijk volgens mij een jaartje na Veste geesten begonnen. Uh, met, met een maar Oké, oké. Dus dat had niks met elkaar te maken eigenlijk? Nee, nee. Het Toevallig was... op dezelfde tijdstip, dezelfde avond. Oh nee, nee ja, jullie hadden altijd de derde zondag en Vers Geest was altijd op de eerste zondag, De eerste zondag, ja klopt, klopt. Ja, ja, en wij ja. hadden dan uh, die Wittnes Pin, dat was ook op een zondag. En dat was altijd het... Uh, ja, uh, eigenlijk is daaruit ontstaan, zeg maar. Ja. Wat net uh, van zijn is geworden. En je, je, je, hebt, je hebt een soort uh, uh, muzikale uh, ja, lijn die je in die feest terug ziet. En dat is een sfeervolle club. En uh, ja. hoeveel DJ's in Nederland zijn er die ongeveer uh, die sound draaien? Volgens jou dan? Uh, nou, er zijn er, er, zijn er genoeg, die, die bij ons zouden passen. Maar ook waarom zie ik dan dus... elke week DJ Rog en Erik I op te vlaaien? <lacht> niet elke week. Nee, uh, Erik draait dit jaar volgens mij voor het eerst weer bij ons dit seizoen, dus... Ah, oké. Okay. Maar het is ah. natuurlijk maar één keer per maand een feestje. En ja, als je dan... dan uh, een aantal nou, ik met, weer. Die, uh, <lacht> als je die ruwleren, ja, dan... <lacht> nee, <lacht> dan nee, dan nee ik, ik ben nu uh, een beetje uh, gemeen aan het doen. En dat is helemaal niet nodig, want ik ben er ook al vaak genoeg geweest. En dit is altijd goed. Ik vind dat je het goed doet met uh, wat... De, de, de, de, het luxe, zeg maar, dat je hapjes en drankjes en een soort van toneel. Hé, hey, maar wat gaat er veranderen aan de met on Sunday? Want het is de laatste, of tenminste, in de met Sunday-stilo. Er gaat iets aan veranderen. Wat ga je doen het komende seizoen? We gaan het een beetje, een beetje aanpassen. We gaan het, uh, het, het gedeelte, zeg maar, met het buffet, dat gaan we eruit halen. Uh, we gaan een uurtje laten beginnen. Uh, de toegangsprijs gaat omlaag. Ja, dat heeft een beetje te maken met, met uh, ja, na zoveel tijd moet je een keer wat veranderen. En uh, wat we ook wel eens horen is dat mensen als ze wat later bij ons uh, zeg maar, willen, willen binnenkomen, ja, dan moeten ze toch die volledige toegangsprijs betalen. Ja. En nu wordt het C50, hè, geloof ik. 50 wordt in de voorverkoop en uh, 10 euro aan de deur, gewoon de ja. een heel schappelijk prijsje. En, uh, en dat is eigenlijk de laatste, uh, aanstaande zondag hebben we die prijs al uh, aangepast op die rezoen. Ondanks dat we nog wel de oude formule hanteren. Oké, okay. en dan krijg je dan toch Erik I en DJ Sandy voor terug op zijn ja, aanstaande zondag? Ja. Nou, dat vind ja, ik heel karig. Dat, uh, dan ja, onderscheid je, je dan of, mee uh, tegenwoordig. tegen worden. sorry, voor het kaartje. Ik bedoel niet ja. qua muzika... Uh, uh, neem terug. Nee, maar uh, Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> maar uh, en dan wanneer is de eerstvolgende match invites? Wat bedoel je? Of we doen volgende echte? de laatste van dit seizoen De nieuwe de nieuwe editie. Ja, de laatste is zondag uh, Oudstel, zondag 15 juni en dan in september gaan we weer beginnen. Maar dan een uh, hele nieuwe uh, met en dan, ja, dan gaan we binnenkort wat, wat dingetjes meer uh, over de buiten brengen. Oké, okay, nou laten we eerst maar eens met zondag beginnen dan en dan uh, zien we Volk wel verder. Helemaal goed. Ja toch? Dankjewel. Frank, helemaal goed. Frank, Frank. Frank. Wij hadden het hier laatst even in de studio, want dat heb jij natuurlijk niet gehoord, maar toen hadden wij het over dat uh, gewoon in de zomermaanden en zo ontzettend weinig te doen is in de stad. En ja. jij doet Prinsessentheater en ik weet dat jij altijd drie maanden per jaar vakantie gaat. Dus kan je ons gewoon de sleutel geven in augustus, ergens op een zaterdagavond, uh, van, van Prinsessentheater? Nou, ik, aan jou geeft het om dat toe. Maar even zonder dolle want dat meen ik eigenlijk, maar kunnen wij gewoon even een toestand in een dansfeestje op een zaterdagavond bij jou gewoon organiseren? Gewoon op any op, op zaterdag, gewoon een zomereditie. En heel spo spontaan lijkt me dat altijd dat soort dingen. Dankjewel. Zeker, zeker. Oh, Waar ga je vanavond heen? Uh, nou, vanavond doen we de rustig aan. We zijn gisteren naar de pasja geweest uh, waar uh, Erik Moeriljo draaide. En uh, ja, ik, ik, ik heb thuis kinderen en die, die staan meestal s morgens vroeg om 7 uur op. Maar wij gingen er vanochtend om 7 uur in. en Dus we lopen nu nog een beetje bracht door Ibiza. Oké, okay. hey Frank, dankjewel. En ik ga je aan je woord houden. Wij gaan binnenkort bij jou een feestje organiseren in de zomermaanden. De toestand in dans komt wel. naar je toe deze zomer. Bye-bye, Frank. Doei, doei. doei. Sometimes when I'm on the dance floor, I feel like I'm not here on earth. I'm in heaven someplace. And then I hear my favorite song, and then I'm taking a little higher. You know what I mean? And sometimes when I'm just feeling in my own zone, I feel a little sheltered, if you know what I mean. And when I'm not feeling sheltered, sometimes I just feel like, I don't know. I wanna ask somebody, if they love me then show it, and if they're not showing me love, I'm not gonna waste my time, following nobody, if you know what I mean. Cause it's just a Not that kind of person, you never will be, you never are, so who are you, where you going, who are you, where you been, never been to Switzerland, I doubt it, cause if you had, I would have met you, you know what I mean, it's like, I love going up to my favorite DJ and asking him, what record is that, cause I know it gets on his nerves. It better when I go up to my favorite recording artist and I say, "Hey, I love that last song you did," and they ain't had a song in about 10 years, 'cause that's just the type of dude I am. 'Cause it's just the way. i like asking people things that make them mad. I don't know why. That's just the way I am. I don't really care what people think about me. You know why? Because that's just the way I am. So um it's like this. Street, don't ask me nothing. Don't ask for money, cause I can't help you. Don't ask me for the time, cause I'm not gonna give it to you. Don't ask me for... Actually, don't even ask me. Cause that's just the way I am. We hebben het even in de agenda opgezocht en uh, we hebben Frank nog even snel teruggebeld. Maar we gaan het dus ook daadwerkelijk doen. We gaan gewoon in augustus, één van de zaterdagen in augustus, een feestje geven in het Prinsessentheater. Dan noemen we het gewoon de toestand van de, in de dans komt naar je toe deze zomer in het Prinsessentheater. Dus een heel klein flyertje, maar heel overzichtelijk stukje tekst. In Deze nieuwe radio Rijmond studio, een groot probleem. Want er hangen hier twee klokken. En de ene klok staat op 22:45, en de andere klok staat op 22:42. Ik heb geen idee, maar we gaan gewoon voor de eerste. Dus het is tijd voor collega Ted Langewacht. Hallo, Ronald. Hallo dan. Vanuit het zonnige Ibiza. Ja, ik heb je oren niet, maar uh, helaas, ik ben aanwezig hier. Het is ellende. Ben je daar? Ja, wij zijn hier, jij zit daar. Ja, ja nee, maar ik, uh, je bent heel ver weg. Nee, we ik was het doorrijden en Formentera. Toen uh, dacht ik nou met uh, Pieter, laten we hier toch maar even een paar nachtjes blijven. En uh, ja, in mijn verbazing uh, zie ik dus uh, allemaal die mensen voorbij lopen, homo's met slechte spijkerbroeken en uh, slechte houding. En nu weet ik ook waarom uh, zoveel drugs worden gebruikt op, uh, op Ibiza, omdat je nog steeds dezelfde muziek hoort uh, als die van 15 of 20 jaar geleden. Ik zie nog steeds Paul van Dijk, Erik Morelio, uh, Roger Sanchez. Loop ik nou achter of lopen zij nou achter? Uh, of zij zijn heel ver voor, maar dat denk ik niet. Dat, dat het een soort retro is, dat zou kunnen inderdaad. Nu al, ja. Geweldig. Nee, ik, ik kom er wel weer vrij te op tegen. En uh, ik moet zeggen, ik was hier al een tien jaar niet meer geweest. En nou ja, zolang je niet naar de clubs gaat, is het hier best wel uit te houden. Wat ben je precies aan het doen daar? Nou, ik, ik had even wat uh, zakelijk gesprekken met mensen over het nieuwe project natuurlijk. Ja. En uh, nou, ja, die mensen die wonen hier ook, dus ik was uitgenodigd om uh, even zo, uh, wat, wat artistiek en wat, wat, wat, wat dingen te gaan verzinnen. Een soort brainstorm. Okay. En morgen trek ik naar formateren om lekker te gaan mountainbiken, ja, dat, uh, ja die moet wat doen op jouw dag, jongeman. Dat doe je goed, dat doe je goed. Hey, en ik dat het dan regent. Ja, zo, als een gek. Oh, dat is wel het enige voordeel dat ik hier <laughs> is. Oh. Even over het project gesproken, uh, er ging een bus rond en de naam wordt Nowtown. Ja, en ik hoor nu weer Mytown. Mytown? Dus Mytown, ja, town. Dus een, my town, ja. Uh, is het uh, Mytown, Yourtown, MySpace, YourTube, okay. Mytown. Ga je in nog My Town is de nieuwe werkt Tito Oké, okay, je gaat helemaal niet stappen dan uh, Ibiza? Nee, maar hele dik, uh, dik buikige Engelsen tegen en uh, ja, ik heb niet het idee dat ik daar... Uh, je hebt een aantal leuke terrasjes. Ja. Je achter in het centrum, daar onder uh, de Delta en dat is best wel uit te houden. De koffie van Keert is heerlijk hier. Café Latte heet dat? Heet ja. Café Colette. Café Colette, hoor. Hey, ik hoor pietra. <laughs> um, hey, Wat ik even... Wat ik ook nog even had begrepen is dat op Ibiza zijn uh, twee clubs gesloten vanwege uh, heel veel drugs dat ingebruikte uh, in beslag is genomen. Heb je dat nog meegekregen? Ja, maar het is zo dat er nou na een maand of na twee weken zijn die weer open. Want de burgemeester van Ibiza die schrijft dus ook mede-eigenaar zijn van ja. onder andere ja, de Amnesia ja, en Space. Ja, en van de Space. Nou, op moment, ja, dus hij zet ze eerst onder druk. Er is dus heel veel protectionisme, heb ik gehoord. En dat is ook een van de redenen waarin je steeds dezelfde programmeringen ziet. Het moet dus in stand worden gehouden voor de economie. Dus vandaar dat je ook uh, ja, elk jaar weer dezelfde het programmeering zie, omdat je diezelfde mensen uit Liverpool, Manchester en Sheffield, die moet je elk jaar met bussen en vliegtuigen naartoe getrokken worden. En als er dan iets misgaat met drugs en zo, dus wordt die burgemeester die dan mede-eigenaar is van onder andere amnesia en die in het complot zit, dat die zaak gewoon weer open gaat. Oké. Okay. Nou, ik wens jullie gewoon een, een, een fijne avond nog daar en een, een fijn mountainbike verblijf. Hey, ja, mountainbike vakantie hoor. Juist. Hey, en, ik uh... heb nu een zadelpijn. <laughs> Had je dat zadel er afgehaald? Nou, die is flauw. Oh. Uh, ben je volgende week in Nederland? Uh, ja, binnen twee weken. Volgende week weer de parade. Hè? Dan gaat het al weer een beetje leven hoor, ik. Ben je erbij? Ja, ik ben erbij. Wil je volgende week even verslag doen vanaf de parade? Ja, dat is leuk. Als ik daar ben dan uh, dan ga ik dat zeker doen. ik zit in het Floeje uh, centrum. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ik heb langer gewacht 20 minuten. Ik zeg nog hallo, groetje van mij Stel. Doei. Oei. Dit is ook zo'n plaatje dat je lekker hard door de Maastunnel kan knallen. Alleen kom ik er later achter dat daar camera's hangen. Dat even moeten weten voordat ik de plaat op zette. Het is uh, bijna tijd voor de partyagenda. Er zitten twee uh, vrolijke grup achter, koptelefoon met microfoon voor de neus, Ron Stuts en Liam Brouwer. Waar moeten we heen jongens? Nou, ik zou vanavond uh, sowieso even de avond beginnen bij uh, Zin Spijzen, want dat draait uh, Mark McRoland. Sorry, maar uh. even, waar? <laughs> Uh, zin, spijzen. En waar, waar is dat? Uh, In Rotterdam. Hartcentrum. Kan je prima indrinken. Google, Google Maps even. Ja, kan je prima indrinken. <lacht> om bij Italia. Ja. En uh, uh, uh, Marco Rowland die draait daar. Okay. Die draait uh, de Sound Alice Squeeze. Met het hoge glas. Dat, um, het hoge dat glas. komt helemaal goed. Prima, prima plek om de avond te starten. Um, en daarna zou ik, uh, als je geslaagd bent, doorgaan naar uh, de Hama. Daar draait uh, Jermaine S en uh, Patrick. En dat is een feestje uh, voor wensen die geslaagd zijn. En uh, anders kijk ik nog even in Club 4 gaan kijken bij Franchise met uh, Billy de Clit. Morgen zou je naar Rust kunnen gaan in de of Corso. Brian S, Erik I, e., Cream en MC met Son. Daar gaan we ze ook gewoon uh, ongevraagd twee kaarten voor weggeven. Um, nu had Marcel het net over computerspelletjes. Hij zou denk ik heel goed kunnen gaan naar het waterfront. Dansen op Game Boy Electro en Commodore Asset. Ja, en uh, morgen, of uh, zaterdag, dat is de 16e, dan uh, kan je terecht op het uh, Musica Republica Festival op de Lloyd Multiplein. En dan draaien onder andere Wix, Lucky Dubs, Roog, Eriki, Benny, Lucienvoort, Gregor Salto, Direcid en nog een hele rits aan namen. En uh, ja, een alternatief zou kunnen zijn Clubvie met uh, de Het Candy Sound, waar onder andere DJ uh, Dennis en Def draaien. En ook erg leuk is uh, absoluut Stereo in de Off Corso met Miss Monica, Benje Rodriguez en Desiree. Dan uh, zondag om het weekend af te sluiten in de Off Corso bijvoorbeeld. Smile met Erik I, Buggy Begovic, Jip Deluxe en MC Bunty. Dan zijn er sinds kort ook uh, dansfeestjes in de Exit. Um, dat feestje heet Disco Dimanche. Um, de Swanje zusters uh, hebben daar Monica Electronica uitgenodigd. En dat was hem voor dit weekend. Ja, dan heb ik één vraag. Um, stel je voor, jij bent dan de vader in dit geval. Van iemand die disjockey wil worden. En dat wordt hij dan. En dan zegt hij, nou, ik heb het, het gaat helemaal goed. Ik heb een naam, ik noem mezelf Billy de Klit.' Ja. Vind lastig. ik lastig. Ik, nee, ik, ik kijk jou aan, Leon. Ik kijk jou aan. Stel, jij bent vader. Ik hoop echt maar, stel. Nou, het bekt wel lekker, maar ja. Je bedoelt om aan te zitten of om in je mond te nemen. Ik, bedoel, ik begrijp even niet wat je bedoelt. Billy de Clip. We zouden, wekt, het, niet, we wekt zouden wel het niet over rekenen. seks hebben, maar nee. Ik bedoel ah, wa, wa, wat me lastig gelijk het is dat als je dan thuis komt en zegt van pa, ik heb een nieuwe vriend en die is DJ. En die heet Billy de Clip. <lacht> <lacht> nou, we zijn zo terug. <lacht> deze rest langs het beeld liep. Ja, dat was jij. <laughs> Gaan we naar het eind van het programma. Ik heb een heel mooi plaatje daarvoor uitgekozen. En die zal ik eventjes... Ik moet even een papiertje erbij pakken. DJ Duke versus Roland Clark. Get Deep. En als je goed luistert, hoor je daar ook een sampletje van Sweno Latino erin zitten. Uh, dit was aflevering 13? 14? 13? 14. 13. 13. zit iemand die tegenover me die contact gestoord is. Ik kan alleen maar gebaren geven als ik iets vraag. Uh, Um, volgende week zijn we er weer. Is iedereen compleet dan ook? Ja, ja, ja. ja. Iedereen is gewoon compleet. En dan gaan we volgende week gaan we naar aflevering 14. Dankjewel. Dit is Toestand in de Dans. En mailen op dans, d -a -n -s, at nl. En over twee weken is de website in de lucht. Bye bye. Chilling in the corner at the shelter all by myself checking it out i'm not dancing no more but why why i get deep i get deep i get deep i get deeper uh, i get deep i get deep i get deep i get deeper uh, why why I used to vibe around the, the fake, fake. ones, one, the, one, the one, that one that say they, that say they know is what, but they don't know what is what. They just strut. What, what, what the fuck? what, what. I get deep I, what. get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I I think deep, I pretend not there I just Up in the blue at the, the, the dread spinning the song Spinning, the song. spinning it strong, playing things spinning like things We can't out how we That's my shit, my what? what? I get deeper, I, deep, I get deeper, I get deeper When people start to disappear And it's about six o'clock I'm feeling hot Take off my sweater and my pants And I start to dance and all the sweat just comes down my face. And I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo. I get deep, I get deep, I get deep, I get deep. When he takes all the bass out of the song and all you hear is highs, And it's like...